Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. 13 dagen voor de verkiezingen wordt Pieter Omtzigt voor het eerst stevig aangevallen door zijn grootste concurrenten, de VVD en PvdA GroenLinks. Om zich noemde een paar dagen terug SGP als mogelijke partij om mee samen te werken. En laat de leider van de SGP nu juist vandaag bij een demonstratie hebben gestaan... bij een abortuskliniek. VVD-leider Jessel pakt dit met beide handen aan om de aanval om zich te openen. Nu en daarna zal ik me altijd uitspreken tegen oerconservatieve ideeën... die ik ook overigens bij de partij van de heer Omtzigt zie. Um, en echt, dit land kan niet terug in de tijd gaan. We moeten vooruit. En ook PvdA GroenLinks zegt dat ze nog steeds niet niet weten wat zich precies wil. En dat beide partijen voor de verkiezingen nu de aanval inzetten... vindt verslaggever Xander van der Wilp niet zo gek. Ze dachten dat het misschien vanzelf wel een beetje zou gaan inzakken... maar dat gebeurt allemaal niet. Bij zijn concurrenten dringt het nu ook door... dat Omtzigt echt wel de grootste zou kunnen gaan worden. En dus proberen ze het op een andere, hardere manier. Op een meubelboulevard in het Brabantse dorpje Son heeft een felle brand gewoed. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de Leenbakker. De brandweer heeft de brand met zes wagens en drie hoogwerkers geblust. Er is niemand gewond geraakt, maar verschillende winkels hebben schade. In Engeland is een stel in een restaurant betrapt toen ze zelf haar in hun eten stopten. Ze lieten aan het personeel zien dat er een haar op hun gerecht zat. en kregen daardoor hun geld terug, zo'n 15 euro. Maar op camerabeelden is ze zien dat de vrouw zelf een haar uit haar hoofd trekt en deze op het eten legt. De eigenaar van het restaurant wil andere horecazaken waarschuwen... voor deze oplichtingstruc. En Ajax heeft verloren van Brighton in de Europa League. In de Johan Cruijff Arena werd het 0-2 voor de club uit Engeland. Ajax blijft op twee punten staan uit vier wedstrijden. En Ajax dus troosteloos onderaan. En heeft als volgende wedstrijd uit Marseille op 30 november toch een tegenvaller voor Ajax. Ajax leek even de weg naar boven hebben gevonden. Zonder de afgelopen twee wedstrijden in de Eredivisie. Maar in Europa is het nu dus weer misgegaan. Daardoor is uitschakeling een stap dichterbij gekomen. Het Weer vanavond en vannacht aan de kustbuien op andere plekken droog. Morgen opnieuw een wisselvallige dag en dan wordt het een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland loopt de avondsplits nu ook op zijn eind, Maar er staan best nog wel wat files. Uh, mede door ongelukken. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Nadewest en Hilversum Noord rijden langzaam over 8 kilometer. Vertraging in zijn kwartier. Dat komt, dus, komt dus door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A4 NAag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knober de Nieuwe Meer. 7 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. En tenslotte nog de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Badhoeverdorp en Aalsmeer. Hier is dus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 ...steeds wel een zwak voor deze band Horen. Ze noemen zich Westone. Het is ook alweer, denk ik, op het randje van de zomer nog gemaakt. Eind augustus hebben ze het geloof ik uitgebracht. En ze hebben op een gegeven moment heel veel gegevens... ...in een kunstmatig intelligentieprogramma gestopt. En gezegd, maak hier maar eens een videoclip van. Nou, Het is behoorlijk spooky, kan ik je verzekeren. What do you know? Uh, dat is uh, de derde uur van deze Alternative FM. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, praten met uh, Jim Versteeg. Met G.H. En hij is van Juri uh, Dyson. Daar, daar komt al wat uh, vanaf. Uh, van deze beginnende band uit Den Elop. Maar zover is het nog niet. Ghost van Winnie Moore. Ik ben benieuwd of die ook nog in allerlei andere programma's bij deze omroep nog voorbij gaat komen. Maar uh, Wenny Moore is uh, it, stevig aan de weg. En tenslotte, waarom zeg ik dat bij deze omroep? Want uh, tenslotte komen we uit Zandvoort en Winnie Moore komt uit Zandvoort. Dus het heeft ook uh, alles mee te maken dat we ook hier een beetje de plaatselijke uh, muzikant een beetje uh, een hart onder de riem moeten steken in dit opzicht. Nou, komt goed uit, want uh, de meeste, uh, de, de, de drie waar ik het over heb... Ruud Hauweling, uh, Wendy Moore en ook Singy en Dins. Uh, ze zijn uh, redelijk bekend in den Londen als het uh, gaat om hun uh, gebied van muziek maken in dat opzicht. Um, daarvoor hoorde je Demi Lotus met So Excited. Uh, we hadden de vorige week uh, aan de telefoon... en dit ging over haar biologische vader die ze nooit heeft ontmoet. En daar gaat die single min of meer over... Wilson A. is ook een band hier uit de buurt, namelijk uit Haarlem. En zij zijn garage rockband. En dit is de single die ze morgen uitbrengen. Het nummer dat heet Artist Only. En het gaat over divagedrag.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 in that one movie About a guy who acts Artist only I wrote a masterpiece About my problems Which are very unique to me And I have Tried to exist In a small house In the middle of nowhere kind of town I have Tried to exist Small house in the middle of nowhere, kind of Down for 25 consecutive days. Artists only.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 The times you Die meedoet in de, de popronde. En dat is There You Go. Ik ben uh, trouwens uh, aan deze groep gekomen. doordat ik een bezoek bracht. tijdens de popronde Woerden. En dat heeft alles uh, te maken met uh, Maarten Verduin. Want die doet een uh, programma daarbij. RPL Woerden. Op elke zaterdagmiddag is dat de beluisteren tussen 4 en 6. Uh, nou is het de laatste weken zo dat uh, daar uh, geen Maarten was. omdat hij ziek is. Ik hoop dat het inmiddels uh, nu. Uh, de wat betere de hand uh, is in dat opzicht. Want er was een alternatief radioprogramma afgelopen zaterdag... Uh, met uh, de medewerkers die normaal gesproken hand- en spandiensten uh, binnen dat programma doen. Want er werkt een batterij aan mensen aan dat uh, podium 107 mee. Maar uh, tijdens de uh, popronde van Woerden, dat zich uh, daar afspeelde, speelde deze band dus ook. En deze band, There You Go, die komt uh, uit Amersfoort. En zij hebben eerder dit jaar bijvoorbeeld dit uh, nummer uitgebracht. Confirmation. Uh, over die popronde gesproken. Dat is uh, bezig uh, aan uh, de, laatste, uh, uh, ja, de laatste weken wat betreft optredens. Komende zaterdag zal collega Willem de daarbij uh, bij Zwaardvis tussen 12 en 2 bij Radio Capelle... daar nog ongetwijfeld uh, over doorgaan. Want ik meen dat dit komende weekend uh, in het teken staat... Uh, bij de popronde in Den Haag. En uh, als het uh, daar niet is... dan hebben wij geloof ik ook nog dit weekend hier in Alkmaar... ook nog een popronde. Dus... Uh, er gebeurt nog wel wat. Uh, maar, over die popronde gesproken... 23 november... noteer het alvast, want dan komt... Chris Moorman uh, van de Popronde Nederland... hier naar de studio. En uh, dan gaan we het... onder meer hebben over het eindfeest. Gaan we het hebben over bijvoorbeeld... wat, uh, wat de popronde eigenlijk... Uh, voor verschillende bands heeft opgeleverd. En natuurlijk... Uh, om de laatste uh, namen zo'n beetje... door te, te gaan sluizen. Wat er allemaal... in die melkweg Amsterdam uh, gaat uh, spelen. Want... De hele Melkweg Amsterdam staat dan in het teken van de popronde. De eindfeest van de popronde. En ik geloof dat dat ergens op 25 november gaat plaatsvinden. Dus, uh, maar ik zal ook weer niet zo'n viezerik zijn... die dan ergens een of ander bandje dan weer geregeld heeft... die nu niet aan de popronde doet. Dat is foei. En um, die band die komt binnenkort uh, ook zelfs met albummateriaal. En ik denk, ja, dan zal ik ook even Chris Moorman... even iets onder zijn neus wrijven. Uh, met misschien een mogelijke kandidaat voor popronde 2024. Jawel, je hoort het goed. Uh, we gaan weer even verder met de muziek. En dit is Leuna met de single die zij vorige week hebben uitgebracht. De, maar dat heet Game. I'm at the table with black Jack. you're at roulette. I've told you black, but you put it all on red. Dat heb ik zo begrepen. Jury Dijs en het uh, nummer dat heet The House. En een van de bandleden hangt aan de telefoon. Dat is de drummer. Dat is Jim Versteeg. Goedenavond, Jim. Goedenavond. Ja. Uh, want uh, jullie zijn eigenlijk uh, net een beetje begonnen. Uh, met alles uh, wat jullie uh, aan het uitbrengen uitbre bent. Ja, die band die bestaat natuurlijk iets langer dan vandaag. Maar uh, jullie komen nu pas uh, met het materiaal naar buiten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, hoe lang bestaat de band eigenlijk, om daar eens even mee te beginnen? De band bestaat nu ongeveer een half jaar. Ja, oké. Okay. En waar komt de naam Judy Dice vandaan? Nou, het is eigenlijk Eurydice. Eurydice. Eurydice. Eurydice. Eurydice. Heb ik dus gewoon de hele, de hele tijd Judy Dice, nee... Eury Eurydice, wat zeg je nou? Hoe nog een keer? Eurydice. Ja, Eurydice. Er zijn heel, heel veel verschillende namen over gezegd. Is Eurydice, een... oké, het zit er nu gewoon in. Ja, Ga door. Nee, Eurydice is een Griekse nymf. Hm? Het is uh, eigenlijk de vrouw van Orpheus. En Orpheus is eigenlijk uh, een van de bekendste uh, muziekgoden uit de Griekse mythologie. Hm? En uh, nou, Orvis wordt al wat vaker gebruikt en Eurydice nog niet. En we vonden het eigenlijk gewoon een vet verhaal op die manier. Ja, ja, ja. Uh, dus er zitten heel, heel veel uh, verhaal. Eurydice, ik zeg dus, uh, ik, ja. ik, ik spreek het dus helemaal verkeerd uit. Nou goed, het dus is goed dat je bij mij, uh, ik zit wekenlang Eurydice, maar het is Juridicy. Uh, nou ja, als je erover nadenkt, het is ook eurid mix. Dus, uh, dus ik bedoel, dan, uh, ja, ja. Dus ja, dat is zo. Ik bedoel, uh, de, daar hebben jullie dan een afleiding van gemaakt. Uh, even over het genre, maar als ik het zo hoor, The House, ik was er al gelijk meteen uh, na een paar keer horen, ik denk, toen viel het muntje, ik denk uh, uh, muzikaal gezien uh, klapte het uh, er goed in. Uh, Progrock, zeg ik daar niks uh, vreemds aan? Nee, dus, ja, we maken progressieve rock. Ja. ja. Ja, zijn jullie niet de enige? Ik geloof uh, uh, Let's Build an Empire uit right, Den Helder. En bijvoorbeeld, uh, wat was het ook alweer? semisterio Dat zijn uh, al wat uh, gevestigde namen. Maar uh, daar zitten jullie in dat uh, rijtje. Horen jullie daar wel in thuis? Als ik het zo... Uh, oh, ja. Ja. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Ja, het is voor, uh, voor een band die half jaar bestaat, uh, vind ik al. Uh, dat, uh, dat vond vonken er er af uh, spatten Dus uh, vinden jullie dat zelf ook? of uh, uh, Hoe beleven ah, jullie uh, een optreden? Ja, het gaat wel lekker. We treden best veel op. Uh, zeker wel één tot twee keer per week. Ja. Dus het loopt allemaal heel erg hard eigenlijk. Ja. Um, ja. Jullie hebben twee singles. Uh, we gaan zo dadelijk uh, die, uh, die tweede single uh, laten horen. Maar uh, ja. er zit nog meer aan te komen, toch? Ja, zeker weten. Er komt uh, 17 november een derde single uit. En mm. een tar. Ja. En dan uh, 4 december komt uh, onze volledige EP uit. Ja. 3 december hebben wij een EP-release show in uh, Victory Alkmaar. Ja. En uh, dat is er wat er de komende tijd aan zit te komen. Ja, uh, de, de, de Victoria, podium Victory dat is niet uh, zonder toeval gekozen. Hè? Want uh, de, jullie komen ook uit die buurt daar avond aan. Ja, we spelen heel veel in de omgeving Alkmaar. Dus dat is uh, waarom wij... Daar zaten we te kijken. Ja, um, want, want Den Ilp, dat zegt uh, niet zoveel mensen. Ik, ik zit er een beetje te denken. Het is in denk ik ergens voorbij Dam, denk ik. Ja, het ligt in de buurt van Illepedam. Het ligt tussen Amsterdam Noord en Purmerend in. Ja, eigenlijk. zie je. Uh, daar, daar, daar dus. Uh, Jisp, die kant uit. Ja. Zie je, kijk, mijn topografische kennis is dan, is dan niet helemaal uh, wat dat wat, wat er gaat. er nee, is eigenlijk in de buurt. Ja, zie je, kijk, ja, nou, uh, ik, uh, ik, uh, ik zie dat altijd tegenstaan staan. Den op, Jisp en uh, Ilpedam, uh, daar, daar ergens, uh, dat, ja, dat gedeelte ja. ja, het ligt echt tegen meer aan ja? eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat is, uh, dus, dus uh, uh, uh, uh, uh, is dat een goede voedingsbodem voor jullie van, uh, om daar lekker te repeteren en uh, noem maar op? Ah, het is lekker rustig hier. Ja. Uh, verder, uh, de zanger slash gitarist uit onze band Jelle, die, die woont hier ook zelf. Ja. En eigenlijk in zijn, uh, hij heeft een schuur, ja. die leeg staat eigenlijk. Ja. Daar hebben we zo'n repetitieruimte van gebouwd en daar uh, repeteren wij. Ja, ja, ja. Jullie, jullie zijn met, uh, met z'n drieën, maar uh, als ik het zo hoor, uh, maken jullie wel uh, geluid voor zes, denk ik. Ah, ja. ja, nee, we hebben... We houden allemaal wel van uh, een randje distortion eraan. Ja, um, uh, wat, uh, wat is dan uh, uh, zo leuk om progrokken uh, te maken? Nou ja, het, het varieert ook veel je maatsoorten, dus dan blijft het interessant. Eigenlijk vooral voor mij als drummer. Mm. Uh, blijft het op die manier eigenlijk interessant. En zelf uh, ben ik vroeger begonnen in de metal, mm. dus daar neem ik af en toe ook wat invloeden mee. Uh, ...van mij in onze muziek. Mm. En uh, ja, op die manier... Uh, ja ...als het erin past, dan doen we het. Ja. Uh, ik zeg bijna weer... juridice. Uridmix. Uh, Uridici. Uh, Eury", Eury", Uridici. Ja, zie Ik, ik ja. ga je alweer. Maar je mag ben het Eurydice alweer... zeggen. Nee, hoor. ik zeg uh, Uridici. Dus, uh, ik, ik wil het goed zeggen. Dus we uh, dus moeten weer een paar keer... Uh... En een paar keer terug luisteren deze uitzendingen, dan weet ik het wel weer. Um, nou is 3 december niet het enige uh, optreden wat uh, van formaat is. Want ik uh, weet ook dat jullie een paar weken later ook nog in C-punt staan in Hoofddorp. En dat is ja, onder dat het uh, mond van Pak Plus. Ja, dat klopt. Wat hebben jullie met PAK+. Plus uh, te maken? Nou ja, ik heb uh, ik en Jelle, dus uh, die hebben we uh, Wij hebben eigenlijk allebei, we zaten bij elkaar in de klas toe, en we hebben allebei pak gedaan. Mm. En uh, zo heb ik jelle leren kennen. Ja. En uh, ik ken nu Sanne van het conservatorium. Want wij zitten nu samen op het conservatorium in Haarlem. Ja, ja. Dus eigenlijk zo is de band ook tot stand gekomen, eigenlijk overal vandaan vandaag geplukt. Ja, dus er zit ook wel een aanhalingsrandje uh, een eigenlijk aan uh, een, uh, juridici. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja. ja want uh, want uh, jullie komen natuurlijk, jij en Sanne komen uh, nog uh, daar regelmatig bij elkaar als het gaat om uh, de opleiding verder te volgen. Ja, dat klopt. Ja. En ja, we komen eigenlijk overal en nergens vandaan. <laughs> ja, dat, dat blijkt dan wel weer. Ja. Um, uh, hoeveel uh, nummers gaat die EP uh, bevatten? Uh, in naast uh, die derde single. Vier. Hoeveel? In totaal vier. Vier. Oké, okay, dus, uh, dus uh, de laatste die geven jullie niet weg, in ieder geval. Die, daarvoor moeten ze dan uh, lekker even de, de, de EP uh, nemen, toch? Ja, die is, die is sowieso uh, te horen uh, 3 december. Want ja. dan gaan we ook. Uh, Natuurlijk de volledige EP spelen. Dan 4 december is de volledige EP uit met het vierde nummer erbij. Ja, ja, ja. ja. Um, um, maar ik neem aan dat jullie wel meer hebben dan vier nummers. Want als jullie optreden, zijn ja. jullie ook snel klaar. Nee, we hebben 100% meer dan vier nummers. Dus uh, kom zeker ons materiaal uh, uitchecken. En uh, ja, we hebben veel meer dan vier nummers. Ja. Ja. En waar is Juridici te vinden op het wereldwijde web? Op alle streamingsdiensten, op Instagram en op Facebook. Aha. Zitten er ook nog uh, verschillen in uh, hoe je uh, gevonden wil worden? Nee, het valt allemaal onder juridici. Juridy. E-U-R-Y-D-I-C-E. Dat is het. Oh ja, en op de Instagram en de Facebook heten we juridici.band. Juist. Dat, dat, is, dat is waar ik uh, een beetje naartoe wilde. Maar goed, uh, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Juridici en uh, hun laatste verschijnde single. En dat nummer heet The Gift. Dan waar met oké, okay en daarvoor hoorde je Juridici met The gift. En dit is het laatste van 12 Inch from Heaven. Dat is het nieuwe project en eigenlijk een afstofproject van Martin Ehrich, die we kennen van The Sign of Leo. Dit is hun laatst verschenen single en dat heet Young Lives. Twee nummers achter elkaar. 12 Inch From Heaven. Dat is een, uh, ja, eigenlijk een band die ooit in de jaren 80 actief was in uh, Groningen. Beetje new wave, postpunk-achtig materiaal. Wat Martin Eerlich, die we kennen van uh, The Sign of Leo, opnieuw uh, leven heeft hij geblazen. Door alle nummers eigenlijk opnieuw te bewerken. geluidstechnisch dan. Young Lives uh, was uh, het uh, laatste werk wat uh, 12 Inch From Heaven heeft uh, voortgebracht. En dit is Suki, uh, dat schrijf je met een S en dan Y en dan een streepje met een K en een I. En daarachter schuilt Tara Thomas en zij is een uh, student aan het Alboda. En daar komt bijvoorbeeld Dylan van vandaan. En wie is dat ook alweer? Dat is die man van de Low Addicts. En die woont tegenwoordig in Haarlem. Dus uh, ja, het zegt uh, wel iets dat uh, daar ook nog wel redelijk uh, goed geschalde muzikanten vandaan uh, komen. Deze uitzending zit erop, want volgende week hebben we weer gewoon live muziek. Dan uh, komt Joyce Martens en die heeft al een ZFM verleden, want die is bij collega Fred Heij ooit uh, geweest. Maar nu komt ze bij ons om uh, het een en ander te laten horen van het nieuwe materiaal wat er in de aantocht is. Winter is bijvoorbeeld de nieuwe single die ze gaat uitbrengen. Uh, en dat is dus volgende week. Um, en deze uitzending wordt afgesloten met een nummer van Francis Albonbleek. En ik uh, heb me laten vertellen dat er dus nog een soortement van zware zang in de vorm van een EP aan zit te komen. Waar waarschijnlijk ook bijvoorbeeld dit nummer op uh, staat. Me and my name. En ik zeg je tot volgende week. Dag.